Van Kat, maar dat is journaal. Er zijn de afgelopen week toch nog besmette eieren verkocht. Volgens de voedsel- en Warenautoriteit zijn bij nog 40 pluimveehouders te hoge concentraties van de giftige stof Vipronil gevonden. De bedrijven zijn nu dicht en hun eieren worden teruggehaald uit de supermarkten. De NVWA zei donderdag dat alle besmette eieren uit de schappen waren. Daarna hebben zich nog zo'n twintig bedrijven gemeld... die zaken hebben gedaan met het bestrijdingsbedrijf Chickfriend... dat kippenschuren schoonmaakte met het omstreden antiluizenmeel. Bij veertien van die bedrijven werd veel typroneel gevonden. Ze blijven dicht totdat ze helemaal schoon zijn. In Venezuela heeft de nieuwgekozen grondwetgevende vergadering de eerste criticus van president Maduro afgezet. Het gaat om de hoogste openbare aanklager van het land, Luisa Ortega Diaz. De hoogste aanklager had zich afgewend van president Maduro, omdat hij volgens haar een rechteloos beleid voert. Ze wordt vervangen door de Maduro-getrouwe Tarek Saab. Saab is nu de nationale ombudsman. De Duitse hulporganisatie Jugendrettet ontkent de beschuldigingen van de Italiaanse justitie... dat ze samenwerken met mensenhandelaren uit Libië. Gisteren kwam justitie met harde feiten over contact van de organisatie met mensen-smokkelaars. De coveragent zou geluids- en videoopnames hebben van overleg tussen de partijen. Daarop zal onder meer te horen zijn hoe een teamleider van Jugendrettet... tegen een Libische smokkelaar zegt hoe laat hij uitvaart. De organisatie zegt dat er niks van klopt en dat de beschuldigingen niet op feiten zijn gebaseerd.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 Het weer, de komende uren wordt het geleidelijk droog en breekt de zon vaker door. Alleen aan zee, vanavond en vannacht nog een bui. Morgen zonnig en droog, bij maximaal 24 graden. Dit was het NRS-journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zom Zee. Zandvoort en zomerhit. ZFM. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de avond. Now we're picking fights Dus Good morning.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 We'll Zandvoort, zon, zee en heel veel zomerhit. Dit is ZFM Zandvoort. See, it doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road It's naturally.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 September 106.9.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 in de ochtend mooiste meisje dat ik ooit heb gezien Niets aan de hand, hand, hand. De liefde roep me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 Yeah, that's van Tot Letter Z. Van Zon. Zee. Zandvoort en Z.